Mozart en Haydn elkaar, dat uh, die erg goed bevriend waren, dat blijkt ook uit deze sonaten, want het tweede deel van deze sonaten, dat is en, uh, het begin is eigenlijk de pie van de eerste tio sonate sonaten van Haydn, en de uh, afwerking van het Melodietje doet Haydn iets anders dan Mozart, maar het is, het is typisch hetzelfde karakter, dus uh, het tweede deel van de sonaten van Mozart. I'm <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. Thank mm -hmm. you. Thank you.